8 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is geïrriteerd... over de opstelling van premier Rutte tijdens het debat over de eurocrisis. De partijen hebben de premier vanmiddag een aantal voorstellen gedaan... over de Nederlandse inzet bij de EU-top van regeringsleiders... die morgen wordt gehouden. Maar Rutte heeft die voorstellen opzij geschoven... omdat hij zegt dat hij geen tijd heeft om die voorstellen in Brussel te bespreken. De oppositiepartijen ergeren zich aan die laconieke houding... en beraden zich nu op wat ze verder gaan doen... Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is. Uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, het IMF en de ECB bleek vandaag dat Griekenland veel meer geld nodig heeft dan eerder gedacht. Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen moeten worden uitgekeerd. De ministers van Financiën, die vandaag al bijeen zijn in Brussel... willen dat banken opdraaien voor een aanzienlijk deel van de kosten om Griekenland te redden. De banken moeten volgens de ministers accepteren... dat ze 50 tot 60 procent minder terugkrijgen voor Griekse staatsobligaties. De vraag is of banken daar vrijwilliger mee zullen werken... of dat ze daartoe moeten worden gedwongen. In de Italiaanse plaats Pompeii is een deel van de antieke stadsmuur ingestort. Volgens de curator van het dorp, dat in de Romeinse tijd onder vulkaanas werd bedolven, is er verder geen schade aangericht. De antieke muur begaf het na storm en zware regenval. Vorig jaar stortte al een gladiatorenschool en een andere muur in Pompeji in. Dat leidde tot veel ophef over het gebrekkige onderhoud aan de Romeinse overblijfselen. De Italiaanse minister van Cultuur heeft beloofd met een plan te komen om de opgravingen in Pompeji te redden.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 Daarom bellen we even met Geert Wolters uit Deventer. Geert zit in de keukens. Geert. Aha, daar kan ik wel een tankwagen-siliconenkit van kopen. Een volle tankwagen, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar een financial tarief van 2% op alle bedrijfsauto's is inderdaad erg scherp. Kijk op Peugeot.nl en profiteer ook. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het terugveren. 30 keer snel achter elkaar.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 Echte liefhebbers vragen er zelf om. De Eredivisie Live 10-daagse. Van 14 tot en met 23 oktober. 10 dagen gratis Eredivisie Live voor iedereen met digitale tv. Ga naar eredivisielive.nl slash 10 en je hebt het. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Kijk dit weekend onder andere naar Ajax Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erdwieselive.nl slash tiendaagse en je hebt het. Nog goedenavond. We maken een rondje langs de velden. We beginnen in Venlo bij Andy Houtkamp. 2-0, VVV lijkt nog altijd, maar oh, oh, oh, als Ucebo niet zo, uh, mag ik het zeggen, blind was geweest voor zijn tegen uh, medespelers. Dan was het al 3 of 4-0 geweest, Ucebo alleen op de keeper af. Linzen staat helemaal vrij, heeft hem voor het intikken, maar Ucebo schiet tegen keeper Jeroen Zoet zelf op. En zo blijft het 2-0 voor VVV, dat dus sterker is dan in Waalwijk. Rotterdam, Excelsior, Heracles, niet meer. Bijna 20 minuten is deze wedstrijd onderweg. Je kan niet zeggen dat de ploegen er niks aan doen, maar kan ze doet het bij de 0-0-stand toch altijd niet. We zagen dat schot van Excelsior van de Graaf. Even later Armenteros namens de ploeg uit Almelo. Herakles aan de linkerkant erdoor, naast en over. En nu een corner voor Herakles. Misschien komt het daar dan uit. De eerste goal zou het zijn. Den Haag, ADO NEC, even ten apel. 17e minuut, 0-0 was het begin voortvarend, hulpgevend voor NEC. ADO heeft nu wat meer grip op de wedstrijd gekregen. Maar het beste moment was een afstandsop van Immers. En dat ging toch al gauw zo'n 5 meter naast het doel van Babels. En de late wedstrijd over een minuut of 40 is Utrecht tegen Heerenveen. Er worden rondjes gereden in Apeldoorn. Sebastian Timmerman. Nog 29 ronden bij het tweede onderdeel van de zeskamp. Het omneem dus voor de vrouwen Kirsten Wild begon heel goed aan dit tweede onderdeel. De puntenkoers had lange tijd de greep op de wedstrijd goed in handen, maar toen brak het peloton in drie groepen en Wild zat op dat moment achterin. Heeft heel veel energie moeten gebruiken om terug te keren voorin. Dat is haar uiteindelijk wel gelukt. Op dit onderdeel gaat de Franse Jeuland aan de leiding. Want die pakte een ronde voorsprong en dat levert 20 punten op. En Kisten Wild inmiddels gezakt naar de vierde plaats. Ja. De Jacksons met Blame It on the Boogie. NEC nog steeds zo sterk, Event? Nee, ADO is op dit moment duidelijk de bovenliggende partij. Stand nog altijd 0-0, 21 e minuut van de wedstrijd. De wedstrijd heeft even stilgelegen voor een blessure van Cherry. De linkerspits van ADO die een tik kreeg van Kmos. Dat is de rechtsachter van NEC. Maar het liep allemaal goed af en beide ploegen zijn weer compleet. Met Immers die nu doorjaagt op Schöne. Schöne, een stilist bij NEC die de vrije trap dan meekrijgt. En het publiek van... Uh... ADO, de fans van ADO, het Haagse publiek, dat pikt dat eigenlijk niet, protesteert. Maar dat helpt natuurlijk niet of nauwelijks. Nijland nu nu en balbezit wordt er afgelopen door Lewin. De rechtsachter van ADO en de vrije trap is voor NEC. Een meter of tien over de middenlijn. en Kolwijk gaat zich daar vermoedelijk mee belasten. Kolwijk gebaard nu, dat doet trainer Alex Pastoor ook van NEC. Dat de spelers de juiste positie moeten gaan innemen. En dan is het ook niet Kolwijk die die vrije trap gaat nemen, maar Stef Nijland. Waar is een doelpunt? En die? Wij... Bij Andy. VVV tegen RKC en wat een pracht! Prachtig doelpunt, zeg. Ongelooflijk mooi. Moet je een keer terug gaan zien. De bal komt vanaf de linkerkant van Art van Peppe. Doorgelopen is Braber. En in de lucht haalt hij de bal langs Wilco de Vocht. Echt een prachtig doelpunt. Een plaatje, een diamantje. 2-1. De wedstrijd is meteen weer spannend geworden. Nadat VVV toch wat kans heeft gekregen, staat VVV nog wel voor met 2-1. Maar wat een schitterend doelpunt, zeg. Die zie je niet elke dag. En daarvoor kom je naar het stadion. Doelpunt van Robert Brabers, een tweede in dit seizoen. Is meerderman van de assists, heeft er al vier achter zijn naam staan. Maar nu dit doelpunt, ja hoor, dat mag je in een, in een lijstje hangen. Normaal gesproken zou je zeggen stoppen op je hoogtepunt, maar er is die jongen nog veel te jong voor. Balbezit voor VVV Venlo. VVV moet uitkijken, kijken hoe ze over deze klap heen kunnen komen. Een doelpunt uit het niets van RKC Waalwijk maakt deze wedstrijd spannend. Want na 66 minuten spelen, 2-1. Al kansen gezien bij jou, niet meer nou, twee stuk zoals ik er straks memoreerde. Inmiddels zitten we in de 26e minuut. 0-0 nog altijd. De stand. Armen Teros besluit maar eens te schieten vanuit de tweede lijn raakt de bal op de buitenkant van zijn linkervoet. Een meter of twintig van de goal. En die poging van Herakles Almelo gaat dus uiteindelijk ruimschoots naast het doel van Wesley de Ruiter. De doelman van Excelsior die nauwelijks op de proef is gesteld in deze wedstrijd. Want Herakles heeft wel heel veel de bal. Probeert wel druk te zetten op de verdediging van de Rotterdammers. Maar dat levert nauwelijks uitgespeelde kansen op. En nu wachten we op de keeperstrap van Wesley de Ruiter. De bal ligt op de 5 meterlijn. Gaat wat naar de linkerkant van het veld. Waar Kwanza opduikt. Uh, speelt de bal ineens door met het hoofdrichting. Uiteindelijk uh, plat halverwege de helft van de Rotterdammers aan de rechterkant. Dan uh, Kwanza in de problemen. Met tevreden in de buurt. Breukers biedt uitkomst. En de bal gaat uh, achteruit. Bijrakele Salmano naar Rienstra. En vervolgens naar de doelman naar Pasveer meegeven is aan Van der Linde, de aanvoerder. Dan gaat hij weer terug naar de keeper... En zo lukt het Herakles niet om vooruit te spelen in deze wedstrijd. Ik zei al eerder, de trainers van deze ploegen, John Lammers en Peter Bos, kennen elkaar erg goed, speelden samen bij RKC. En uh, dat was in de eerste divisie nog uh, ooit, later bij Toulon in Frankrijk. Later uh, hadden ze elkaar ook nog uh, naar elkaar toe, dus bezorgden elkaar wat banen her en der. En John Lammers werd assistent bij AGO vv van Peter Bos, die hem later weer naar de Kuip haalde. Toen hij daar uh, als... Uh, Technische man in dienst was. Een hoekschop komt er voor Herakles. En die gaat zometeen Overtoom nemen. We zagen een corner een paar minuten geleden. Dat leverde niets op. Maar misschien dat dit soort momenten toch de boel kunnen openbreken. Wat heeft deze wedstrijd eigenlijk wel nodig? Er gebeurt te weinig wat aantrekkelijk is voor het publiek. Overtoom achter de bal. Handje de lucht in. Nou, Dan weten ze ongetwijfeld voor de goal. Bij de Almelo wat precies de bedoeling is. Staan loopt nog een keer. En daar is dan uiteindelijk de trap van Willy Overtoom. Draait richting eerste paal. Plet niet omdat die bal op het hoofd komt van Niels Voortoren. Een middenvelder van Excelsior, mag het vandaag een keer in de basis laten zien. Bal over de goal heen en een nieuwe corner voor Heracles. Nummer drie dus in deze wedstrijd. Nou, makkelijk, want uh, overtoon stond daar nog. Dat is allemaal minder interessant dan bij wie ook weer? Even. Bij Evert in Den Haag. Adol op voorsprong gekomen. Een aanval opgezet door Torenstra en afgemaakt door John Perroop. En zo is het 1-0 geworden voor Adol in de 25e minuut. The wedding is Stairs straight through the room We all give away our goods too soon And we're waiting for something to say It's what all do. Raccoon met Toek-Hit. Uh, hoeveel rondjes nog, was? Ze zijn uh, net binnen en we hebben de rekenmachines erbij gepakt. Want dat is altijd leuk bij dat Omnië. Want je krijgt het aantal punten van je klassering. Dat ga ik allemaal zo vertellen, want we gaan eerst buurten bij Andy Houtkamp. 3-1, verschil is weer 2. En de invaller, Nwofor, heeft gescoord. Hij deed dat in de 72e minuut. En een heel belangrijk doelpunt. Eén gevallen voor Ocebo. Scoort voor 3-1. Voor VVW Venlo tegen RKC Waalwijk. En dat is niet binnen op een baan. Dan nou, nee, begin dat... maar opnieuw, Sebas. Want <laughs> uh, je, ja. je hebt al eigenlijk al even verteld dat ze binnen zijn. hè? Ja, dat ze binnen zijn en dat we de rekenmachines erbij hadden gepakt. Nee, het Omnium. Het uh, de tweede deel, onderdeel van het Omnium van de zeskamp. Uh, de puntenkoers wordt gewonnen door Pascal Jeuland. De Française, dat dankzij aan die ronde voorsprong. Trebaita uit Litouw wordt tweede en de Spaanse lera Olaberia derde. Kirsten Wild had het heel moeilijk, maar wist zich nog wel te mengen in de laatste sprint. En dat brengt haar uiteindelijk tot de vijfde plaats op dit onderdeel. En als we dan de punten bij elkaar optellen, je krijgt het aantal punten van je klassering. Dus Wild heeft nu zes punten met een eerste en een vijfde plaats. Dan zien we dat er drie dames zijn in totaal met zes punten. Namelijk Kirsten Wild, de Sint Tatjana Sharakova en de Spaanse lera Olaberia. Berria, dus drie dames gezamenlijk aan kop. Dat uh, betekent dat het spannend is op de zeskamp... waar we later vanavond nog het derde onderdeel gaan zien. En dat is de afvalkoers. Het liep niet helemaal naar wens voor Kirsten Wild, deze puntenkoers. Maar toch staats, staat ze nog op één. Maar ze deelt dat dus wel met de wittere Sint-Sharakova en de Spaanse Olaberia. ADO staat met 1-0 voor tegen NEC. Is het een uh, harde wedstrijd even? Nee, helemaal niet. Weliswaar één gele kaart voor uh, Rens van Eijden... Die de doorgebroken torenstraal onderuit haalde. Maar voor de rest is het een sportieve wedstrijd. En de scheidsrechter uit België uit Moeskroen. Alexander Boukou heeft het dus tot nu toe niet moeilijk. En de stand doet ook wel een beetje recht aan het spelbeeld. Hoewel nu Platje kan gaan schieten. En dat niet verkeerd doet hoor. Coutinho bokst die bal over de lat. En dat was toch weer Melvin Platje. De man ook van de eerste tien minuten. Toen hij twee mogelijkheden kreeg. Twee keer op doel schoot. En ook Gino Coutinho op zijn weg vond. Die toen ook die bal uit het doel ranselde. En dat nu ook weer deed. En dat betekent dat NEC een hoekschop mag gaan nemen. De geplaagde Nijmegen formatie. Vijf nederlagen op rij gelegen. En nog maar vijf doelpunten gemaakt. Zeven doelpunten gemaakt. Dit seizoen een hoekschop van de rechterkant wordt linkstrappend, genomen door Leroy George. De lange mannen zijn voorin. Bram Nuitink en Rens van Eijden, de twee centrale verdedigers. En een van die twee komt heel gevaarlijk daar voor het doel. En dan kan Ado omschakelen, maar doet dat niet goed. Pas is onzuiver op Jerry. En zo kan NEC weer de aanval gaan kiezen. Misschien op jacht naar de gelijkmaker. Ze spelen op Wouden zijn allemaal heel makkelijk op kunstgras. Maar scoren, Jachna? Het zouden specialisten moeten zijn deze twee ploegen, want ze spelen er alle twee op. Een minuut of tien nog tot aan de pauze. Nog altijd 0-0 achterin bij Eekman, haalt Excelsior de bal weg. De hoogte van de middenlijn kopbal van Alberg, oost in de buurt. Alberg kan er misschien vandoor, wordt onderuit gegleden door Van der Linden. Meter of tien over de middenlijn en dat levert de eerste gele kaart op van deze wedstrijd. Hij gaat naar Van der Linden, er is niets tegen in te brengen. En als de wedstrijd dan even wordt onderbroken. Een moment van pauze. Even vertellen over de kopbal van Jason Oost. Die we een minuutje of 5, 6 geleden gezien hebben. Vrije trap van Alberg vanaf de linkerkant ingedraaid met rechts. En dan een aantal keren de aanloop. En daar hadden ze het wat last mee achterin bij Heracles. Vervolgens bij de verre paal de kopbal van Oost. Het uitgestoken handje van de doelman van Heracles van pas weer. Goede redding van de keeper van de Almeloers. Hans was 1-0 geweest voor Excelsior. Maar de stand voor alle duidelijkheid nog altijd... 0-0. En nog wachten op de vrije trap die Hiracules zometeen de mag nemen via Joost Broersen. Meter of tien over de middenlijn. Ik zei het al, een paar meter bij de cirkel vandaan de middencirkel. En Broersen kijkt eens even of hij bijvoorbeeld Oost voor de goal zit. Die maakt ruimte voor ploeggenoten die misschien zouden kunnen koppen van Steensel wellicht. Maar dan komt de bal niet terecht. En dan probeert Heracles eruit te komen. Achterin met Kwanza en met Leren Duarte Speelt hij inderdaad vooruit. Daar wordt ingegrepen door Excelsior. Alberg dan op de kop van het strafsomgebied. Durft niet te schieten. Dat doet Van Steensel vervolgens wel. Het is moedig dat hij het durft. Maar het is een afzwaaier die er 15, 20 meter naast de goal van Heracles in de hekken verdwijnt. 0-0 nog altijd op Woudenstein. Het is ietsje, pitje leuker geworden. Maar nog altijd geen groot feest. 9 minuten voor de pauze. was VVV vanavond nou zo goed of RKC toch slecht Andy? Nee, het speelt heel aardig. RKC doet het niet zo slecht hoor, maar. Ja, als je uh, goede doelpuntenmakers hebt, zoals uh, Wildschut, die vorig jaar bij FC Zwolle als pinchhitter in de eerste divisie uh, drie keer scoorde. In een wedstrijdje op 30 als uh, invaller. Uh, die scoorde een heel mooi uh, tweede doelpunt voor VVV. En net de 3-1 via 4 no was een goede goal opgezet door 4 no zelf. En heel goed afgemaakt. Nu een vrije trap voor RKC Waalwijk, maar die komt dan in handen terecht van Wilco de Vocht. 36 jaar jong. Hij plukt de bal alsof het een, een hinde is uit de lucht. En gooit hem meteen naar de rechterkant. Naar. Uh, Timicella. Sela bal de diepte. Goeie bal is dat. En goed aangenomen ook. Is het Wilschut die haar oog heeft voor de, dus de medestander. En dan is het helemaal af voor RKC Waalwijk. Want Brian Linzen, uitstekende wedstrijdspeler. Rond deze prachtige aanval af. Ik kan niet anders zeggen. De diepe bal van Sela is heel mooi op Wilschut. En Wilschut blijft kijken. Ziet dat Linzen vrij staat. En Linzen, die al een hele tijd geen basisplaats had, maar nu wel kreeg. Staat heel goed. Maakt het heel goed af om aangeven. Dus van de Hildschut scoort hij 4-1 voor VVV Venlo. VVV gaat de eerste overwinning van het seizoen halen. Meijer. Everton is zoals de kippen bij om een feestje te vieren namens Iraklis Almelo. Vijf minuten voor de pauze. Iraklis bij Excelsior op een 1-0 voorsprong uit een hoekschop van Overton. Maar ik denk dat het een eigen doelpunt is in de doelmond van Samuel Scheinman. Hoewel ook de speaker het houdt op Everton. Dan kijken we er nog maar een keertje naar. Bal komt voor de goal. En dan is het inderdaad Everton denk ik in combinatie met de verdediger. Nou we geven hem aan Everton. Iraklis leidt in Rotterdam. Alicia Kies met Noan. Heracles met 1-0 voor tegen Excelsior. Maar het was geen mooie goalbegeving voor jou. Nee, het was een vrommel zo zou je het kunnen noemen. Hoewel Everton van vlakbij zijn benen wel inzet. Iraklis is dus op de 1-0 voorsprong. Maar de discussie zal de afloop gaan, als het zo blijft tenminste. En als ik hier onderuit gaat over de aanleiding. Want we zagen al de boosheid van Van Steensel toen de corner werd gegeven aan de Almeloers. En ik denk dat hij gelijk had met zijn protest dat het eigenlijk geen hoekschop was. En dat de bal als laatste werd geraakt door een speler van Iraklis En dat de bal dus niet getrapt had mogen worden daar bij de vlag vandaan door Overtoom. Wat dat betreft heeft Excelsior reden om te klagen. Maar hoe lang kan je daarbij stil blijven staan als je gewoon verder moet in deze wedstrijd. Overtoom opent aan de linkerkant ruimte om te schieten. Misschien voor Looms geeft mee aan Duarte voorzet. Komt Everton nu niet. En nu raakt Van Steensel de bal als laatste aan. Is er nu geen enkele twijfel is het een nieuwe corner voor Herakles Almelo. En zo gaat de teller naar vijf in totaal in deze wedstrijd. Nou mooi voor Everton, want hij zal deze goal achter zijn naam krijgen aan het einde van de rit. Toch een uh, moeilijke periode gehad, een aantal keren niet uh, gespeeld, niet in de basis in ieder geval. En als je dan een goal maakt in een uitwedstrijd en voorlopig de enige tot nu toe op het bord zet. Achter heb je een reden om wat uh, te vieren. Bal komt voor, gevaarlijk en boksen met uh, doelman Westie de Ruiter. Omdat de bal in de te draaien, eigenlijk ineens. Het is nog niet voorbij, de Ruiter met zijn benen dan als de bal vanaf de linkerkant uh, bij de achterlijn nog een keer wordt voorgezet. Het is een goede redding voor de Ruiter die uh, het ene moment met die vuist ook wel goed uitzag. Omdat het misschien zo ver niet had mogen komen. En dat hij de bal eigenlijk ineens moet vangen. Voorzet komt nog een keer. Daar is de ruiter. Nee, daar is de kopbal van Armenteros. Die gaat over de goal als de doelman van Excelsior blijft staan. Een ideale kans. Een vrije kopkans van dichtbij. Na een voorzet van links. Een ideale kans om er in de 44ste minuut 0-2 van te maken. Het is 0-1. De goal gezien van Everton. En we moeten nog anderhalve minuut tot aan de rust. Is ADO NEC leuker geworden na nou, die goal? Er wordt op dit moment niet gevoetbald. Het spel stil. En dat was een merkwaardig moment. stand is overigens 1-0 voor Ado door een doelpunt van John Verhoek. En dat merkwaardige moment, daar wordt in ook een hoofdrol vertolkt door diezelfde John Verhoek. Die raakt geblesseerd na een duel. En dan uh, hebben de spelers en de trainers en de scheidsrechters afgesproken. Er wordt gewoon doorgevoetbald. De bal wordt niet meer over de zijlijn geschoten. Het publiek kent waarschijnlijk die nieuwe aanpassing nog niet. Want het begint geweldig te joelen en te fluiten. En de scheidsrechter laat gewoon doorvoetballen. De spelers van NEC voetballen door. Die van ADO proberen dan de bal over de zijlijn te trappen. Wat niet lukt. En zo is er uh, een haags oproertje. En ligt John Verhoek nog altijd geblesseerd op de grond. En is de wedstrijd nu onderbroken. Omdat de scheidsrechter denkt van... Ja, misschien heb ik vroeger ooit iets over medicijnen. Geleerd. En misschien is het toch wel ernstiger dan ik dacht. En wordt John Verhoek nu met behulp van de medicijnman van ADO weer op de been geholpen. Hompelt en strompelt hij naar de zijlijn. Want hij moet zich dus uh, eerst buiten de lijn melden. En dan mag hij daarna weer in. Maar het lijkt allemaal wel mee te vallen. Met de maker van het enige doelpunt er nu toe. John Verhoek dus in de wedstrijd ADO tegen NEC. Waarin NEC toch weer aardig terug is gekomen. Met een goed schot van Lasse Schöne. En weer een schot van Melvin Platje. Maar nogmaals, ik heb het al eerder gezegd. De doelgerichtheid, de trefzekerheid van de ploeg, dat is het grote probleem dit seizoen. En dat is ook nog het probleem, althans tot nu toe vanavond. 42 minuten gespeeld, er zal wel wat blessuretijd bij komen. ADO leidt nog altijd met 1-0, misschien nu een gevaarlijke aanval van NEC met Stef Nijland, maar die wil te veel alleen. En zo kan ADO weer gaan beginnen aan een nieuwe aanval. En die houtkamp is in Venlo en dus is het feest misschien ook wel door die 4-1 stand. Ja, ik zit nog te denken aan, aan Evert. Hoe je hompelt. Ik, uh, ik probeer me dat voor te stellen. Maar dat zal ik ooit nog wel eens aan hem vragen. Het is uh, inderdaad groot feest hier in Venlo 4-1 de stand. En. Uh... Uh, ja, VVV voorkomen verdiend hoor, want ze uh, spelen gewoon een goede wedstrijd. En dat voor een uh, ploeg die afgelopen weken zo heel matig voetbalde... dat zelfs hier in Venlo iedereen zei van jongens, wat moeten we hiermee aan? Maar vandaag ziet het er goed uit. Men heeft het recept gevonden om RKC aanvallend stil te leggen... en zelf aanvallend goede dingen te doen met een hoofdrol voor Jannik Wildschut. Hij, omdat Moussa geschorst is in de basis... Scoort een goal en heeft een mooie assist. Waardoor het 4-1 staat met nog een minuutje of 3-4 te gaan. Plus extra tijd. Maar aan die 4-1 voorsprong, misschien dat het nog 4-2 wordt of zo. Maar aan de drie punten zal niemand meer komen. En zeker RKC Waalwijk niet. 4-1 in de slotfase bij VVV tegen RKC. Het is al rust bij Excelsior Herakles. Rust 0-1. Heeft het bij jou nog geen rust? Nee, nog geen rust. En bijna 2-0 door diezelfde John Verhoek. Of voor wie ik het net al een paar keer had. Maar die hompelt nog steeds. Ik geloof dat dat een woord uit Drenthe is. Een Drenthe dialect. Maar uh, ja, en die begrijpt het allemaal wel. Hompelen en strompelen. Ah, ik, ik vind het allemaal gewoon al mooi bij elkaar passen. En een uitval van NEC. Maar buitenspel voor Leroy George gezien door de Belgische assistent scheidt aan de overkant. En zijn baas heeft gefloten. Alexander Boukou. En dus mag ADO met nog twee minuten op de klok een vrije trap gaan nemen. En dat gebeurt via de linksachter Soupo sepa Afkomstig uit de opleiding van Ajax. En al een paar jaar hier spelend bij ADO. En sinds een paar weken vaste waarde als linksachter. Een luchtduel nu gewonnen door Lasse schöne Maar toch weer geen balbezit voor NEC. Hoewel nu Nuiting in balbezit is. een van de twee centrale verdedigers. Rens van Eijden... Die nu... Nu een bal bezit is de ander nog altijd op eigen helft. Maakt nu wat meters kijkt of er voorin misschien een aanspeelpunt is. Dat is platje, platje speelt de bal. Dan aan Fadoch. Maar die kijkt al naar het vervolg en kijkt dus niet naar de bal. En die is hij dan kwijt. Overname bij Ado met Immers. Die steekt de middenlijn nu over. Weg is aan de linkerkant Cherry. Die is boos op Immers omdat hij hem niet aanspeelt. Maar Immers heeft dat heel goed gezien. Want Cherry stond buiten spel. De aanval loopt door van Ado met diezelfde. Cherry speelt hem dan naar Toornstraat. Toornstraat breed naar Soepo Sepa. Allemaal nog op de helft van NEC. Naar Koum. En Koem denkt dan, ja, laten we die 1-0 uh, maar meenemen in de rust. En volgens de presentator van dit programma is dat dan ook de eindstand. En dus, uh, ja, daar zei hij toch vooraf. Ja, dat statistieken om... event, die liegen ja. nooit. Nee, nou ja, goed. Oké, okay, het is 1-0 nog altijd. En uh, ja, we hebben nog een uh, dikke minuut te spelen in de eerste helft. En uh, die kabbelt rustig naar een einde. Coutinho is in balbezit. En uh, die speelt de bal zo dadelijk richting de spitsen. Richting John Verhoek. Of richting Cherry. Eén van de twee is kijken naar wie die bal toegaat, terwijl de vierde official ook al afkomstig uit België het bord inderdaad de lucht heeft in Andy een pingel. Een pingel, een echte uh, Evert. Ja, het is uh, iemand die gestrinkeld werd. En uh... <laughs> daardoor mag uh, uh, RKC Waalwijk een penalty nemen. We staat 4-1. Nou, ik zei misschien 4-2. Dat zou het uh, goed kunnen worden als Robert Braber achter de bal gaat staan. Hij heeft al een keer gescoord voor RKC Waalwijk. Deed dat... Uh... In dit seizoen één keer. En gaat dat misschien wel verdubbelen. Maar het zal RKC Waalwijk verder niet helpen. Want we zitten in de 90ste minuut. En uh, het staat 4-1. Braber gaat de, gaat de aanloop nemen. Zo dadelijk krijgen we overigens nog Roogie Molhoek in het veld bij VVV Venlo. Maar eerst de aan, aanloop van Braber voor de penalty. Daar is de penalty. Wordt niet gescoord. Want hij zit er met de vingers aan. En hij is Nilco de Vocht. Ex-RKC nu. Mede de held van VVV Venlo. Want zelfs een penalty wil hij niet ingaan. RKC heeft problemen in de aanval. Zowel ten voorde als Castellion zijn niet gezien in deze wedstrijd. En dat zijn toch de mannen die de doelpunten moeten maken. Aangezien ze bij VVV Venlo de doelpunten wel maken, is het simpel en toch duidelijk. 4-1 en nog een uitbraak van VVV via de linkerkant, via Maguire. Fleuren loopt mee. En Maguire kijkt, maar kijkt niet goed, want hij speelt de bal over de achterlijn. En zo blijft het 4-1 voor VVV tegen rk Is er nog geen rust, even? Nee, ik heb zo'n zin in een bak koffie. Een half minuutje nog bij die voorsprong. 1-0 voor Ado door de goal van John Verhoek. En mogelijk nog één uitval van NEC. Nee, dat lukt niet. Overname Ado. Thierry speelt de bal naar Toornstra uh, in de middencirkel. Die speelt hem naar Immers ook in de middencirkel. Nu eruit. Dan naar de buitenkant naar Wesley Verhoek. Die dus speelt tegen die jonge Damiano Grootfaam. En nog weinig uh, heeft kunnen uitrichten. Misschien nu Thierry. Die nadert het strafstoppjebied. Geeft hem dan naar Lewin. Die zet hem voor. Maar Babos, die tikt de bal uit zijn eigen doelgebied. Weg. En de NEC kan misschien nog één aantal opzetten. Hoewel de extra tijd van twee minuten erop zit. Die zit er inderdaad op. Alexandre Boukou uit Moeskroen, België. Fluit voor de ruststand. En dat zal ook wel de eindstand worden. 1-0 voor ADO tegen NEC. En uh, RKC hompelt naar het einde, Andy. Ja, ja, en nu gaat Brian Linsen. Dat is toch leuk voor hem. Krijgt een uh, applauswissel van Glendebroek. Die eindelijk na negen wedstrijden zijn eerste overwinning gaat halen. Opvallend, hè? zeven doelpunten in negen wedstrijden gescoord. En nu in de tiende zomaar vier in één keer. En dat is, uh, dat is knap. 4-1 de voorsprong. We zitten in de slotseconden van deze wedstrijd. Want twee minuten extra tijd, daar is er al één van. Over, maar ja, 4-1 de stand. En dan ook nog een penalty missen door RKC Waalwijk. Dan uh, weet je het wel, dan wordt het niets. RKC Waalwijk dat 11 uh, doelpunten in de laatste drie wedstrijden tegen kreeg. Bijna vier gemiddeld. Ruud Brood zal zich achter de oren krabben, dat is duidelijk. Het goede begin begint uh, wel heel erg te verbleken in de afgelopen weken. Uh, balbezit voor RKC Waalwijk. Ook niet echt lekker. Het is uh, Snow die de bal kan koppen naar Awasar. Awasar, de wel naar voren, maar naar uh, oud toegenoten van hem. Want hij heeft een verleden bij... VVV Venlo, Awosar nu spelend voor uh, RKC Waalwijk, Heeft de bal, uh, ziet dat de bal over de zijlijn gaat. Wel in het voordeel van RKC, maar het kabbelt nu echt naar het einde. Het staat 4-1 en gaan we vanuit dat het daarbij blijft. Want we zitten echt in de laatste seconde. Ik kijk naar scheidsrechter Sanders. Laten we het eindsignaal ook nog maar even meenemen. Sanders uh, zegt nog dat er een inworp is. Voor VVV Venlo. Yoshida, Wildschut. Dan Braber voor RKC. Novoort en Linzen zijn de doelpuntenmakers bij de wedstrijd die onder luid gejuicht beëindigd wordt. De Sanders. Beëindigd in het voordeel van VVV Venlo dat de eerste overwinning boekt dit seizoen. Een 4-1 fraaie overwinning op RKC Waalwijk. En bij de andere twee wedstrijden is het rust ADO NEC 1-0 en Excelsior Heracles 0-1. De late wedstrijd straks is Utrecht tegen Heerenveen. Nou ja, straks, dat is al over een minuut of acht. En de speaker die u hoort, die komt uit Apeldoorn. Wat rijdt er bij jou op het ogenblik, Bas? Er rijden heel veel mannen heel rustig op de baan. De mannen van het Omnium bij de mannen. De zeskamp dus. De mannen rijden dadelijk hun derde onderdeel. Het laatste onderdeel van deze eerste dag. Wat betreft dat Omnium de afvalkoers. Ze zijn zich een beetje aan het inrijden. En ik heb net zitten kijken naar het vervolg van het sprinttoernooi. De halve finales. Daar is niks hompelends aan. Daar wordt gewoon keihard gereden. prachtig onderdeel natuurlijk. Het koningsnummer van het baanwiel. En het ene moment staan ze stil en doen ze een surplus. En tien seconden later scheuren ze met 70 km per uur over die houten baan hier in Apeldoorn. Het was mooi weer om naar te kijken bij de vrouwen. Gaat later vanavond de finale tussen Olga Panarina... de nummer 4 van het afgelopen WK hier in Apeldoorn... En tegen de Oekraïnse Ljubov Shulika... En uh, uh, ja, de grote afwezige bij die vrouwen is toch Victoria Pendleton althans afwezig in de finale. Ze was hij wel, de meervoudige kampioen van de wereld, maar ze werd uitgeschakeld al in de kwartfinales. En dat was een grote tegenvaller voor Pendleton, die nog wel wat werk heeft op te knappen... in de richting naar de Olympische Spelen van Londen, waar zij geacht wordt als Britse natuurlijk om te gaan vlammen. Bij de mannen straks één finalist al bekend, Kevin Ciro die won met 2-0 van de Rus Dimitriev en het duel, Titanenduel tussen de uh, oersterke Duitse Maximilian Levy en de nummer 2 van de wereld Jason Kenny. dat staat gelijk. Ze wonnen allebei een keer. Daar komt strakjes een decider, een beslissingswedstrijd. Maar dat gebeurt allemaal nadat we hebben gekeken naar die, uh, na die uh, afvalwedstrijd. Jenning Huizinga staat klaar met zijn hand aan de reling. Oh, de start gaat even uitgesteld worden, want helemaal achterin staat uh, de renner uit uh, Oekraïne, is dat uh, volgens mij, en die gaat er ja, dat is uh, Volodymyr Jujja. En net voordat uh, de scheidsrechter wil zeggen... jongens, ga maar rijden voor jullie wedstrijd... gaat hij uh, ju, Jujja onderuit. Die glijdt gewoon weg. Staat iets te ver met zijn achterwiel zeg maar, naar het midden van de baan. En zo glijdt hij hier onderuit. Gisteren heeft ook een valpartij gezien trouwens... waarbij uh, de Pol Ratajik moest, uh, moest worden geholpen... aan uh, allemaal splinters in zijn uh, schouder. En hij won uiteindelijk ook nog de puntenkoers. Dat was nog het knappe. En hij doet hier trouwens ook weer mee. Staat achtste na twee onderdelen. Maar goed, de mannen maken zich klaar dus... Voor... Voor dat derde onderdeel de leider in het klassement is Elia Viviani. Huizengaas staat dertiende. En hij moet dus wat gaan goed maken op die afvalkoers. Twee uitslagen uit het buitenland voetbal. Uh, Liverpool North City is geëindigd in 1-1. En ook HSV in Duitsland tegen Wolfsburg eindigde in 1-1.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 together every day nothing left to do but pray put your head in the sand sinners and the preachers at each other's throats which one is the bad news I'm Shelby Lynn met Revelation Road. We gaan het hebben over uh, Utrecht tegen Veen. Twee ploegen die uh, eigenlijk een uh, vrij roemloos uh, bestaan leiden in deze competitie tot nu toe. Uh, ja, tiende en twaalfde, dertien en elf punten. Het zegt allemaal niet zoveel, een beetje in, de, in het rechte rijtje. En toen ging er plotseling een trainer weg, Bastigler. Ja, want uh, R.W. Koeman is niet meer de baas in Utrecht. Dat is vanavond Jan Wouters. Zijn assistent heet Robby Alflen. Wouters die we natuurlijk wel vaker als hoofdtrainer hebben gezien in het verleden bij Ajax. Dat duurde een jaar of anderhalf. Inmiddels is dat ook alweer ruim tien jaar geleden. Hij deed het bij PSV zo nu en dan is. Terwijl hij assistent was, maar dan ging ook wel eens iemand weg op een trein. En hij deed het ook bij Utrecht wel eens. In uh, eind jaren negentig toen Ronald Spelbos Stelbos post last van zijn hart kreeg. En Jan Wouters een wedstrijd op 5-6 ook al hier hoofdtrainer is geweest. Kortom, hij weet wel een beetje hoe het werkt. Hij heeft altijd gezegd, ik vind het niet leuk. Hij heeft zelfs een keer gezegd, ik ben er nu klaar mee, ik doe het nooit meer. Maar dan zit hij plotseling dus toch weer... Hij wordt overvallen door fotografen, want iedereen wil dat beeld vanavond hebben. En hij heeft een elftal in het veld gestuurd. Een elftal van Utrecht waarin geen enkele verrassing zit. Hij zei het al, Erwin en ik zitten op dezelfde lijn. Dus geen enkele verrassing in het elftal van FC Utrecht. Wel wat gepuzzel, omdat er achterin vooral wat mensen ontbreken. Nielson natuurlijk geschort na zijn rode kaart tegen PSV. Wuitens, geblesseerd nog altijd aan de hemstring. En dat betekent dat vandaag achterin bij FC Utrecht... het duo Forstemans-Schut min of meer in ere wordt hersteld. Maar die twee moeten het dan uh, gaan doen. En bij Heeren Veen, één verrassing. Want Ron Jans heeft besloten dat vanavond niet de wedstrijd zou zijn voor Youssef El-Akjaoui. De linksback is vervangen door Michel Breuer. En dat heeft dan vooral te maken met de aanwezigheid van Jacob Moulenga. Rechtsvoer in bij FC Utrecht. En Jans heeft de indruk dat Breuer, die rechtsbenig is in plaats van linksbenig, dat beter zou moeten kunnen bespelen. Of dat zo is, dat zal de toekomst uitwijzen. Jans heeft er in ieder geval geloof in het is de enige wijzing die hij heeft gedaan. Hij zal blij zijn, Jans. Dat Ramon zomer gewoon kan spelen. Vorige week uitgevallen met een hamstringbosure. Maar het allemaal mee. En hij kan gewoon spelen. Centraal erin aan de zijde van Gouweleeuw. Leeuw. Het is een mooi affiche. Eerlijk is eerlijk. Utrecht tegen Heerenveen. Ook al doen ze het eigenlijk niet zo goed. Ze zijn dat terecht. Nummers 10 en 12. Maar toch. Uh, het zou een aardige wedstrijd kunnen worden. En wie weet wordt het dat ook wel. Wouters dus tegen Jans. Ja, je zegt Wouters en Koeman zitten op één lijn. Maar toch niet over het trainingscomplex dan. Nee, nee, nee. Joh. Er is uh, van alles over te zeggen. Maar daar was Koeman natuurlijk vooral het meest uh, beroerd eigenlijk over op het moment. Dat hij uh, zag dat er bij dat trainingscomplex van Utrecht, terwijl de wedstrijd nu op de achtergrond begonnen is. Daar, daar is het allemaal vrij open. Daar loop je ook als supporter zo naar binnen. En dat was Koeman een doorn in het oog. Eerste voorzet. Eerste kans voor Utrecht trouwens meteen bijna na een voorzet van oor, Maar de moesje komt niet bij de bal. En Heerenveen mag uitverdedigen. Maar dat was een van de dingen die speelde. Toen bij PSV vorige week Erwin Koeman Nielson opstelde en schud op de bank liet, zou Fouke Bo daar ook wat van hebben gezegd. Dat vond ook niet iedereen even leuk. Kortom, er zijn wel andere dingen die spelen ook. Maar laten we wel wezen, het enige wat Erwin Koeman in ieder geval wel heel netjes gedaan heeft, nou ja het enige, dat heeft hij heel netjes gedaan, is gewoon gezegd, ik stop er maar mee. Ik hoef ook geen geld. Ik ga niet op zoek naar een conflict. Dus laten we het hier dan maar bij laten. En daarmee komt dat dus ten einde. Nou ja, oké, okay, zo kan het gaan in de voetballerij. Oké, okay, het is nog 0-0 hè? Ik hoop het wel, uh, ja. <laughs> nou trouwens, dan mag ik nog één dingetje. Want ja. ik hoorde jou net zeggen Tuurlijk. met Evert over die ruststand bij ADO. Dat dat vaak uh, of dit seizoen altijd de eindstand is geweest. Je kan de radio uh, uh, uitzetten of in ieder geval niet meer naar mij schakelen in de eerste kwartier. Ja. Want alle wedstrijden <laughs> van Heerenveen dit seizoen, allemaal stonden na kwartier nog 0-0. Nou dat is leuk hè. Ja oké, okay. houden we ook, ook bij. Daar houden we ook bij. Nog even wielrennen. Afvalkoers, Jenning Huizenga, Hoe doet hij het, Bas? Niet goed. Hij uh, zit er weer op het middenterrein. Waarom, hij uh, ligt baas, er namelijk al, uh, al uit. Ja, nee, het, uh, het gaat niet zo goed met uh, de Nederlandse ploeg. Uh, maar Huizinga weet pas, uh, weet pas sinds gisteravond dat hij dit onderdeel moest draaien. Echt op het laatste moment opgetrommeld. Omdat Tim Veld uh, zich had uh, afgemeld. Dus wat dat betreft kan je hem, vind ik, ook weer niet zo heel veel uh, kwalijk nemen. Maar goed, hij moest er dus vroeg af bij die puntenkoers. Stond dertiende na twee onderdelen. en krijgt nu 15 punten er ook nog eens bij. Dus hij zit echt uh, achter in dat veld. Het is wel een grappig onderdeel, die, uh, die afvalkoers. De rijders hebben allemaal lampjes meegekregen op hun stuur. Dat lampje gaat flikkeren op het moment dat ze uh, uitgeschakeld worden. Iedere twee ronden valt de laatste rijder af. Maar er zijn ook rijders bij, die zijn dan uh, in één keer een soort van blind. net hadden we uh, bijvoorbeeld een uh, rijder uit Oekraïne, Jujja, die vlak voor de start ook nog eens onderuit ging. En die Jujja reed echt ronde na ronde door, terwijl hij al lang uh, geëlimineerd was. En dat lampje maar flikkeren op zijn stuur en alle juryleden maar roepen en dus tot de speaker aan toe. Maar hij bleef maar rondrijden en uiteindelijk gaf hij zich toch gewonnen. Een man of tien zijn er nog over. Zonder Nederlander dus. Jenning Huizenga is er net af en nu wordt ook de bellen uitgeschakeld, Gijs van de Hoeken, die er net keihard onderuit ging. Echt met kleerscheuren rondrijdt. Wel weer wocht aanhaken, maar gelijk wordt geëlimineerd. Hij er dus ook uit. Er wordt alweer gespeeld op Kunstgras. Eh, op Woudenstein, Excelsior, Heracles, Grachtner. 1-0 voor de Rotterdammers. Voor de ploeg uit Omelo, pardon, voor Heracles. En, eh, ja, die ploeg heeft nu ook de bal achterin. Zat even na te denken of er nog zo'n spannende voetbalstatistiek was te bedenken bij deze wedstrijd. Nou, je zou kunnen zeggen... Da, Excelsior wint niet. Nee, ja, ja, precies. Zet de radio maar uit. Want je weet aan het einde van het de wel. Gaat dit seizoen. Nou, dat is wel heel cynisch. en Er zal toch een keer een kentering moeten komen. Maar voorlopig dus de achterstand. Nog een keer voor Excelsior tegen dit Heracles. Balbezit voor de doelman. Voor Wesley de Ruiten legt de bal neer op zijn 5 meter lijn. Nog niet veel gebeurt in die tweede helft. Die pas 2,5 minuten aan de gang is. De bal ging makkelijk rond. Wel in het laatste gedeelte van de eerste helft bij Heracles Almelo. Leverde toen ook wel een aantal kansen op. Armen Terels gezien met een kopbal. Had het 0-2 kunnen zijn. Werd het niet. Misschien Alberg met een paasje. Op de graaf bij Excelsior komt niet aan. Bruce vangt op. Voor toren dan. Links op het middenveld. Kaats met Oostbal. Kaats terug tot bij de middenlijn. En daar staat Everton. Bovendien is pletvrij aan de linkerkant. Maar die maakt dan een pirouetje. Maar is de bal dan uit het zicht verloren. En de bal gaat over de zijlijn. Excelsior mag gaan gooien. Gaat het doen met Tim Eekman, de rechter verdediger. Ter hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Bal de diepte in. Wordt niemand opgevangen. Niemand althans van zijn ploeg Excelsior. De lucht ingetrapt de bal door Looms. De linker verdediger van. Van ...opgepakt de bal door als wil hem door de benen spelen bij Broersen. Dat lukt niet, voortoren zit er tussen en dan Scheinman die weg is aan de linkerkant. De middenlijn oversteekt namens Excelsior, de kaats is daar met oost. Bal de diepte ingespeeld en nog bijna tevreden in de buurt, maar pas weer... ...de doelman van Heracles Homolo komt snel zijn doel uit, rent richting de lijn van het strafschopgebied... ...en pakt daar de bal af voor de spits van Excelsior. Tuart dan vervolgens namens Heracles, de hoogte van de middenlijn weer speelt een Terug naar Van der Linde. Kreeg een gele kaart enige tot nu toe in deze wedstrijd. Rienstra breed naar Breukers en... Uh... Dan weer terug naar Rienstra. Meter of 15 allemaal voor de middenlijn. En zo kan Heracles de bal nog niet kwijt. Speelt de bal nog maar eens een keertje achterin rond van Van der Linden naar Rienstra. En weer terug. 0-1 is het bij Excelsior tegen Heracles. En we zitten vijf minuten na de pauze in deze wedstrijd. Tweede weet het al begonnen bij ADO-NEC even te napen. <laughs> nee, de spelers van NEC zijn op het veld. Alleen die van ADO nog niet. Die hebben waarschijnlijk naar lang de lijn geluisterd in de eerste helft. Die denken van de ruststand is ook de eindstand. En die zitten vermoedelijk al in de spelersom of zo aan het bier. Oh nee, daar komen er een paar het veld op. Toornstra zie ik en Soufousepa. Nou, het zal nog wel even duren voor ze we hier weer gaan beginnen. De ruststand is dus tussen ado en NEC 1-0. You need to live inside a twisted cage Sweet so inside an empty race. to ease your pain. I wish, I, wish uh, I was your lover van Sophie B. Hawkins. Uh, ik hoor een heleboel geluiden op de achtergrond. Uh, we gaan eens kijken bij het boksen. Uh, Floris van Hoorn... Want uh, ze staat in de ring hoor, ze is gearriveerd. Marichelle de Jong wordt nu aangekondigd door de speaker. En nu moet de dak er dan afgaan, want ze moet tien minuten zo zeg maar een beetje heel blijven. Vier keer een ronde van twee minuten tegenover Maria Badolina uit Oekraïne. Als ze dan heel blijft dan is ze Europees kampioen. Dan heeft ze haar eerste Europese titel in haar eigen Rotterdam. Het was haar belangrijke doel, deze titel wilde ze hebben. En dan pas zou ze die overstap maken naar de 75 Kilogram. Dat is op zich een uh, lastige, want dan heb je weinig tijd straks voor de Olympische Spelen, waar je dus op gewicht moet zijn. Want je moet eerst aankomen in gewicht. En dan dus ook nog je wedstrijden winnen en punten halen voor de ranking. En ook nog eens de strijd aangaan met Luzika Fontijn. Die al in de 75 kilogram box. Want er mag maar één Nederlandse vrouw richting Londen. Maar één voor één. Laten we eerst eens kijken wat het hier in Rotterdam gaat opleveren. Ze staat klaar voor de eerste ronde. Een eerste ronde waarin ze eigenlijk gewoon rustig aan moet doen. Een beetje moet afwachten. Want, zegt Tom Dunck, de bondscoach... De juryleden die drukken pas aan het einde van de wedstrijd. Die gaan niet in het begin al uh, punten drukken. Die doen dat in het begin niet. Die gaan ook even aftasten. En dat moeten de boxers nu ook doen. Ze staan tegenover elkaar. Maria Badolina en Marichelle de Jong. Ze zijn begonnen aan een partij over vier ronden van ieder twee minuten. En dan weten we wie Europees kampioen is. In de categorie tot 69 kilogram. Utrecht Heerenveen. Bas, houden ze zich een beetje aan de statistieken? Nou, het scheelt niet veel. Het is nog 0-0. Maar Assare heeft de paal geraakt voor FC Utrecht. En nou kun je zeggen, ja 0-0, dan gebeurt er niks. Dat is ook niet helemaal waar, want er is genoeg gebeurd. Overtreding wel of niet van op en Lenga in de 16-blom zegt van niet en geen strafschop. Terwijl Utrecht nu een vrije schop krijgt en die bal uiteindelijk door Heerenveen in het strafgebied vrij wordt gekopt. We hebben al een wissel gezien. De moesje geblesseerd naar de kant en vervangen door Duplam. Kortom, ja 0-0. Maar gebeurt er iets? Nou, van alles dus. Maar geen goals bij Utrecht Heerenveen nogal Galgenwaard nog. In de tweede helft, een minuut of tien, gespeeld bij Ado NEC 1-0. Ook bij Excelsior Heracles, daar is het 0-1. En afgelopen, vvv RKC. 4-1 is dat geworden. Meer na het NOS-journaal van uh, 9 uur. Tot zo. de op 1. Zo klinkt voor de vogels vanuit de Canyon. De kelders van Beeld en de Ter gelegenheid van ons komende vinylen jubileum... gaan we op zoek in de omroeparchieven. Ah. Wij zijn namelijk van Tuinadviseurscentrum Jacobs en Van S. En wij wilden nu vragen of de tuin al winterklaar is gemaakt. Sinds Jacobsen en Van S. is het begrip winterklaar besmet in tuinenland. Winterklaar? Toch durven we het nu aan. Tja, hoe maak je je tuinreservaat winterklaar voor kikkers en salamanders? Dat klinkt eigenlijk wel noodzakelijk. Eh, inderdaad, jawel, mevrouw. En dan gaan we ook nog zeegras zaaien, muizen vangen, grondstoffen verhuren. En brengen we banden op spanning. U hoort het morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1, vroege. Pogos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Dit is Radio 1.